10 uur, Joboots met het nos -journaal. In Mali voeren Franse militairen bombardementen uit... op stellingen van islamitische rebellen. Ze dringen de rebellen terug naar het noorden van het land. Frankrijk besloot tot de interventie... toen de islamitische strijders vanuit Noord-Mali... een opmars naar het zuiden begonnen. Ze veroverden de stad Kona... wat een bedreiging inhield voor andere steden in het zuiden van het land. Volgens militaire bronnen in Mali... zijn op de eerste dag al zeker honderd rebellen omgekomen. Bij de operatie is een Franse helikopterpiloot gesneuveld. President Chavez van Venezuela, die op Cuba behandeld wordt tegen kanker, ligt niet in coma. Dat heeft zijn broer gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hem gaat de gezondheid van zijn jongere broer iedere dag vooruit. Op internet gaan geruchten dat de president in coma ligt en dat zijn familie overweegt om de beademing te stoppen. Maar de broer van de Venezolaanse president zegt dat die geruchten op niets gebaseerd zijn. Een dronken vrachtwagenchauffeur uit Litouwen heeft een boete van 65 euro gekregen... omdat hij een huis in Veghel was binnengedrongen en daar in diepe slaap was gevallen. De verontruste bewoner ontdekte hem vanmorgen vroeg en belde de politie. Agenten maakten de man wakker. Op het bureau vertelde hij dat hij van plan was bij een vriend te gaan slapen... maar het adres was kwijtgeraakt en in beschonken toestand een verkeerd huis was ingelopen. De man kreeg een bekeuring voor huisvredebreuk. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn zeker 16 politieagenten gewond geraakt bij nieuwe rellen. De ongeregeldheden begonnen toen protestantse betogers een katholieke wijk ingingen... en er over en weer met stenen en flessen gegooid werd. De onrust in Belfast begon vijf weken geleden toen de gemeenteraad een eind maakte aan de traditie... om de Britse vlag elke dag op het stadhuis te hijsen. De tegenstanders van het besluit vinden dat er te veel concessies worden gedaan aan de nationalisten in Noord-Ierland. Veel demonstranten zeggen dat de protesten doorgaan tot het besluit over de vlag wordt herroepen. Het weer bewolkt en alleen in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden zonnig, in het zuiden later in de middag wat zon. Maximumtemperatuur temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Het laatste uur NOS langs de lijn met daarin een vooruitblik op de NK veldrijder van morgen. We gaan kijken wat de daar komend seizoen gaat doen, hoe het parcours eruit komt te zien. En we kijken naar het buitenlands voetbal. notice that we were nothing like the The Mountain Sound of Monsters and Men. In uh, Spanje is uh, vanmorgen het rittenschema van de komende Vuelta de Spanje uh, uh, gepresenteerd. En de conclusie is uh, dat de klimmers echt aan de bak kunnen. En maar liefst uh, elf aankomsten bergop. Ze staan er uh, ingepland. Gio Lippens, uh, jij volgt uh, voor ons. Dat mag toch wel als bekend worden verondersteld. Naast het schaatsen ook het wielrennen. Uh, ja. Elf aankomsten bergop. Is ja, dat niet dat een zijn beetje er nogal te, te veel van het goede, kan je je Ja, ik hoorde net ook wel de discussie inderdaad ja. in het sportforum... waarin dan ook gezegd wordt van... ja, maar jongens, als wij toch proberen om het wielrennen wat zuiverder te krijgen... wat minder doping en, uh, nou ja, laten we zeggen, ook wat minder zwaar te maken... zorgt er dan ook voor... Dat de koersen inderdaad wat, wat acceptabeler worden voor nou ja, mensen die het op een bruide boterham wilden afwerken. Ja, En als je naar deze Vuelta kijkt, dan uh, zie je toch uh, 13 bergetappes inderdaad. En 11 ritten met aankomstberg op. Ja, dat is ongekend. Ja, en dus? Wat is dan de conclusie? Wat willen ze? Ja, dus is de conclusie dat het alleen maar spectaculairder, alleen maar zwaarder wordt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als je de afgelopen jaren naar de Vuelta kijkt... Dan zie je toch ook wel dat de ritten wel meestal een stuk korter zijn dan dat ze dat in het verleden waren. Zodat uiteindelijk het spektakel ook echt gewoon tot het laatst bewaard wordt. En dat maakt het allemaal wel weer wat meer, ja, wat compacter. Renners eh, hoeven niet zo verschrikkelijk vroeg te starten. We hebben korte etappes voor de boeg. zo'n 150 kilometer. Ja, en dan op het eind dan moet er even flink geklommen worden. Dus, mm. Wat dat betreft is het aan de ene kant heel erg zwaar. En natuurlijk die, die aankomstenberg op jou. Het, het is een bepaald type renner. Dat hebben we afgelopen jaren ook natuurlijk wel gezien. Hè? Het afgelopen jaar met dat duel ook tussen Rodriguez en uh, Contador. Uiteindelijk gewonnen door Alberto Contador. Uh, ja, Dan zie je toch wel dat de meeste etappes wel volgens hetzelfde patroon verlopen. Ja, je, Op een of andere manier heb je wel de indruk dat ze goed bezig zijn. Want ze kijken gewoon naar de Tour. Wat is de kritiek op de Tour? Nou, de etappes zijn te lang en het is niet zo spectaculair uh, wellicht. Dus wat gaan wij doen? We gaan de etappes inkorten en we maken het lekker spectaculair. Ja, in Spanje hebben ze het wel redelijk goed begrepen. Uh, overigens, de Ronde van Spanje uh, wordt tegenwoordig georganiseerd door uh, dezelfde organisatie die ook de Tour organiseert. Het valt gewoon allemaal onder hetzelfde concern. Uh, de ASO heeft daar een dikke vinger in de pap. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, kunnen ze met die Vuelta misschien wat meer experimenteren? Bij de Tour is het toch allemaal wat meer... Van het, ...van het oude en uh, houdt mij iets meer vast aan de uh, traditie. Maar, uh, ja, als je gaat kijken naar de Vuelta van afgelopen jaar, die was uh, zeer spectaculair. Ja, En dan lijkt het er wel op dat uh, de Vuelta van komend jaar in ieder geval uh, uh, zo mogelijk nog spectaculairder zal worden. We beginnen trouwens met een uh, flinke ploegentijdrit, uh, zoals dat eerder ook al wel eens gebeurd is. En als ik nog even verder kijk naar dat uh, schema, dan is met name de ene laatste dag, de slotweek... ...dan krijgen we de, de, de Alto de Anglirouw. Dat is een beklimming die de echte wielerliefhebbers wel kennen. Daar zitten stukken in van 23 procent. En dat is gewoon steile wandrijden. Wout Poels heeft daar goede herinneringen aan. Die werd er ooit eens een keer tweede in de etappe. En dat, dat is echt wel een van de steilste beklimmingen die je voor de, voor de wielen kunt krijgen. Ja, dat zijn de bergetappes. En de, en de andere etappes? Ja, de andere etappes. God, het, het, er zit een lange tijdrit in... in... Tarragona bijvoorbeeld, uh, dat is uh, een tijdrit van 38 uh, kilometer. Ja. Dat uh, tijdritkilometer staan moet je niet voor naar de Vuelta gaan. Daar zitten mooie bergetappes in. Ze gaan ook weer eens een keer naar, uh, de Pyreneeën. in. onder andere naar de Piragüde. Die hebben we afgelopen jaar in de Tour de France gehad. Gewonnen die etappe door Alejandro Valverde. Dat was die beruchte etappe. Waar uh, Christopher Froome uh, omkeek in de richting van Bradley Wiggins. Van waar blijf je nou? Nou, daar gaan ze nu met de Vuelta. Want het ligt natuurlijk net aan de andere kant van de Pyreneeën. Daar gaan ze ook met de Vuelta naartoe. En dan komen ze verder. Komen ze ook nog in uh, El Formigal. Een bekend wintersportoord in de Pyreneeën. En dat is toch wel weer mooi. Want de Pyreneeën, moet ik eerlijk zeggen... die hebben ze de laatste jaren een beetje verweest in de Vuelta. Die hebben ze een beetje links laten liggen. Maar nu komen ze er toch ook echt wel weer aan dat gebergte. Ja, kortom, het is een, uh, een ronde voor de klimmers. Die conclusie kunnen we wel trekken. Zeker weten. Ja. Oké, okay, dankjewel voor nu. Zometeen horen we Gio weer. Want dan uh, gaan we met hem vooruitkijken uh, in een reportagevorm naar uh, het NK, wielrennen, het veldrijden vanmorgen in Varenbeek. Holland, John Oates. Een kiss on my list. Mariska Huisman die won in Eindhoven de Schaatsmarathon. Zo hoorden wij eerder vanavond rond half negen. Haar Broer Shoot, die leek uh, kort geleden bij de mannen hetzelfde te gaan doen. Hij kwam als eerste over de streep, maar was uiteindelijk niet de winnaar. Ja, hij kwam inderdaad uh, als eerste over de streep. En uh, ja, ik ben gewoon aan het sprinten. En ik weet ja, ik niet eens wie erachter. Ik dacht dat Jan Maat achter me zat. En, uh, ja, op een gegeven moment uh, voel ik wel wat aan de zijkant van me, maar uh, ja, ik heb voor de rest niemand aangeraakt ik ben aan het sprinten en ik kom, <laughs> ja, ik kom als eerste over de streep. Alleen blijkt, uh, blijkt mijn team aan een, uh, een zet gegeven te hebben. Ja, oké. Okay. Had uh, je zelf niet het idee van nou het gaat wel heel hard in één keer als een duveltje uit een doosje? Nou, ja, ik, kwam, ik kwam gewoon hard op, uh, op Gary af en ik, uh, ik had best wel veel, uh, veel snelheid en ik dook als het ware achter hem vandaan uh, naar binnen toe. En op dat moment dacht ik dat ik iemand raakte, omdat, hij, uh, ja, omdat ik er binnen toe ging. Ik dacht, dan heb ik misschien iemand gesneden die, uh, die eraan wou komen. En uh, dus ik kreeg inderdaad wel een vaartje mee. Maar ik uh, ja, wat ik zeg, ik dacht dat Jan Maarten aan de binnenkant van me zat. En uh, ja, het is niet dat, hij, uh, dat ik gelanceerd werd. je nou verschrikkelijk? Ja, dat is kut natuurlijk. De, dat, is, ja, dat is maar één moord voor. En, uh, ik denk je in principe de overwinning te pakken en uh, weer redelijk uh, terug te zijn. Maar, uh, ja, wordt hij op deze manier uh, toch weer afgepakt. Ja, want dat heeft lang geduurd, hè? Je hebt aardig in een wak gezeten. Ja, ja, verschrikkelijk lang geduurd. Maar ja, op zich, als je een jaar gewoon helemaal stil zit en uh, geen enkele training kan doen, dan. Uh, ja, dan verlies je gewoon heel veel. En dat, moet je, dat duurt lang om het weer op te bouwen. Ja, dat, uh, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. En ja, je wil het ook niet overhaasten. Dus je wil gewoon stap voor stap uh, beter worden. Ja, dat zit er nu langzaam aan te komen. En uh, het gaat weer buiten vriezen. Dus dat. Ja, wie weet kunnen we er een mooie afsluiting van maken. Is dat misschien de belangrijkste winst van vandaag? Ondanks het feit dat je dan officieel niet gewonnen hebt, maar dat je er gewoon weer bent? Uh, nou ja, dat, dat sowieso natuurlijk. Kijk, uh, ja, vanavond is het een stukje makkelijker. De, de bandformatie is er niet. En, uh... Is dat lastig trouwens, als die mannen er niet zijn? Want aan de andere kant, andere wedstrijden, ja, dan weet je wat je kunt verwachten. Ja, nou ja dat, is, dat is één ding wat zeker is. Nu waren alle ploegen eigenlijk die... Uh, die wel iets hadden van we gaan, we gaan gas geven. We uh, willen allemaal winnen. We willen allemaal, uh, hebben ze een bepaalde tactiek. Allemaal willen ze of een kopgroep of een sprint. En alle, iedereen rijdt achter elkaar aan. En als ik nu de eindtijd, uh, eindtijd op het scorebord zag. Ja is dat gewoon uh, 1-0-4 over 125 rondjes. Dat is gewoon echt. Uh, zo hard hebben we volgens mij bijna niet gereden. Dus dat, uh, dat tekent wel dat er gewoon echt gas gegeven werd. Ja en als je dan even goed. Uh, ja als je dan gewoon eigenlijk de overwinning pakt. Dan. Uh, Geeft dat in ieder geval uh, moed voor de komende wedstrijden. En je zei het net al, het gaat vriezen, een beetje, maar goed, ho altijd hopen op meer natuurlijk. Nou ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat we dinsdag of woensdag wel, uh, wel ergens aan de bak kunnen. Dus is even afwachten welke baan er als eerste aan de beurt is. Of Noordlaren, Veenoord, uh, Haaksbergen, uh, Gramsbergen. Er zijn, uh, iedereen is volop bezig volgens mij. Het uh, is ja, dus even afwachten wie het eerste wordt. Maar uh, één ding is zeker, we zijn er uh, aan de start. En we hopen dat het, dat het doortrekt. Dat we nog op, uh, op grote plassen aan het, aan het werk kunnen. Ja, en anders gaan we gewoon naar de zijn. Eindelijk een beetje winter. Ja, het heeft lang geduurd. We hebben alleen maar slecht weer gehad. Regen en, uh, ja, en 10 graden. Ja, daar, heeft, daar heeft niemand wat aan. six For coming and going, applauding mystery. But in my mind, translation it says, Standing ovation. Thank you, thank you, that's so sweet. My thoughts are reaching for. That's okay. That's okay. That's okay. That's okay. That's okay. Yeah. Nina June was het. En Little Planet Eye. Lekker plaatje voor als je onderweg in de auto zit... voor een lange rit bijvoorbeeld. Even kijken wat voor berichten we hier nog hebben liggen. De dartfinale op de Lakeside... die gaat tussen de Engelse Scott Waits en Tony O'Shea. O'Shea won in de halve finale... met 6-4 van Wesley Harms... die eh, net als vorig jaar dus strandde in de halve finale. Waits won met 6-1 van Richie George. Is dat de zoon van de dartlegende Bobby George? Ja, dat is die. Perk Zwolle die huurt voor de rest van het seizoen... de Servi Alexander Stefanovic van Werder Bremen. De middenvelder was de afgelopen week op proef... in de trainingskamp van de Blauwvingers. Daar maakt hij een goede indruk. Stefanovic is naast spits Dani Avdic al de tweede speler van Werder Bremen bij Zwolle. En de Nederlandse ski Springs. Dus die zijn erbij in een wereldbekerwedstrijd in Hintertsarten niet ingeslaagd de finale ronde te bereiken. Wendy Fuik werd 34ste en Lara eh, Thomas werd eh, 44ste. Een plaats bij de beste 30 was een vereiste voor de finale ronde. Oftewel Credence, Clearwater Revival en Proud Mary. In haar heel Varenbeek wordt morgen het Nederlands kampioenschap veldrijden verreden. Verslaggever Gio Lippens, er is hij weer, kijkt alvast vooruit. Je hoeft geen atoomgeleerde te zijn en ook geen paragnost om te voorspellen wie de nationale titel bij de vrouwen gaat winnen. Marianne Vos, oor-categorie, campeona del mundo, Marianne Vos. Schitterende zegen voor de wereldkampioenen Marianne Vos. Bij de mannen is het spannender. Wordt het Lars tegen Lars of gaat Thijs er met de kampioenstrui vandoor? Er zijn twee favorieten, denk ik. Lars van Haar en Thijs van Amongen, die aan elkaar gewaagd zijn. Ja, ik denk dat er, ik denk dat er drie, drie kansen hebben. Er zijn misschien vier. Dus ja, ik denk dat het wel leuk wordt. Ik denk met Lars van der Haar en Lars Boom en ik dat we wel aan elkaar gewaagd zijn. Dus ja, het is, ja je kunt het heel moeilijk zeggen waar het op uit gaat draaien. Want iedereen rijdt nog een beetje andere wedstrijden. En het is gewoon het is, het is, koffiedik kijken hoe het zal gaan. Lars Boom, Lars van der Haar en Thijs van Amerongen. Laten we beginnen met de nieuwkomer. De tweevoudige wereldkampioen bij de belofte. Die aan zijn eerste seizoen bij de grote mannen bezig is. Hoe schat Lars van der Haaren zijn kansen in? Hoog natuurlijk. Ik rij heel het seizoen eigenlijk al bijna als eerste Nederlander rond. En, uh, ja, alleen Thijs van Amerongen die laat in de zware parcours zien dat hij nog wat beter is. En, uh, ja, ik hoop dus dat het een beetje een parcours is wat goed te fietsen is. Dan, uh, ja, dan ga ik er zeker voor. Dan Thijs van Amerongen. In vergelijking met de beide Larsen is hij langzaam stap voor stap richting de internationale top gegroeid. Ik heb uh, wat meer mijn tijd nodig gehad. En, uh, ja, goed, uh, iedereen is anders. Uh, Lars van der Aar is gewoon een heel explosief type die op snelle omlopen al goed mee kan doen. Maar in de modder en zo zie je wel dat hij het ook wel heel lastig heeft. En dat zijn wat meer mijn dingen. En dan heb je gewoon wat meer tijd nodig om daarin uh, te verbeteren of in sterker te worden. En uh, ja, goed, op dit moment gaat dat heel goed. Dus uh, ik hoop dat ik er zo verder kan gaan. Lars Boom ziet zichzelf niet als groot favoriet voor de titel. hij heeft deze winter maar twee crossen gereden. Boom is complimenteus over de concurrentie. Te beginnen bij Van Amerong. Ik denk dat hij het heel goed doet. En uh, ik vind het heel erg knap dat hij uh, dit, dit niveau haalt. Zeg maar, omdat hij, hij zat er ieder jaar eigenlijk tegen aantrekken. Hij uh, is een jaar jonger als mij. En wij hebben eigenlijk in de cross zijn we altijd wel een beetje opgegroeid met elkaar, denk ik. En dan zie je toch dat hij ieder jaar steeds sterker wordt. En niet, uh, zeg maar... Een, een, een heel erg piek heeft, maar gewoon ieder jaar klimt. En dit jaar zit hij gewoon dik in de top 10 te rijden in wereldbekers en een grote wedstrijden. En uh, ik, ik vind dat hij dat heel knap doet, zeg maar. En uh, heel netjes doet. En laatst is ook de coming man, alleen, ja, die, die is eerste jaar, dus alles wat hij doet is goed eigenlijk. Maar uh, op een hele snelle koers is hij in de toekomst, denk ik, komende jaren uh, bijna niet te kloppen, denk ik. Alleen uh, zijn motortje moet gewoon wat sterker worden. En, uh, er ja, moet er kilometer opkomen dat die motor wat groter wordt en dan kan hij gewoon wat meer vermogen uh, wegtrappen. En dan, uh, dan kan hij die dus echte zware cross ook aan. En dan zie je nu dat hij niet tekort komt. Maar dat, ik denk dat het heel normaal is als je jong bent en als je. Ja, een heel uh, explosief en snelle, snelle coureur bent, zeg maar. Die explosieve coureur heeft trouwens enorm afgezien... in zijn eerste seizoen bij de elite. Het zwaarste seizoen van mijn leven. Het is echt... Uh, zoveel regen heb ik nog nooit meegemaakt. En dat in mijn eerste jaar bij de profs, had ik niet op gehoopt. Uh, en als ik kijk naar mijn uitslagen... laat ik gewoon zien dat ik nu ook steeds beter word in het uh, modder. En uh, ja, ik denk dat het een goede beslissing is geweest. En uh, ik denk dat ik ook laat zien dat ik het waard ben om daar te fietsen... en dat ik niks meer te zoeken heb bij de belofte. Lars, Lars en Thijs... Drie kanshebbers voor de titel bij de mannen. En dat maakt het veldrijden weer een stuk aantrekkelijker dan de afgelopen jaren. Ja, nee, zeker. Het is hartstikke leuk dat er een strijd is. Dus in de jaren van Groenendaal was het vaak al wel redelijk snel bekeken. Kijk, en nu zit het wel vrij dicht tegen elkaar aan. En nu Bomen niet volledig meer op de cross richt. Ja, is het ook nog wel wat dichter bij elkaar gekomen. Dus ja, en Ik ben sterker geworden, Las van Aar is erbij gekomen, dus dat is hartstikke leuk. En dat is ook ja, leuk voor om naar te kijken natuurlijk, uh, dat er een strijd is uh, die er hopelijk gaat komen. Er is nog één kanttekening, het weer. De temperaturen gaan naar beneden de komende tijd. En daarna, dan blijft het lichtwinters weer met wat vorst in de nacht. Overdag rond het vriespunt en misschien dinsdag een beetje sneeuw. Het is nog maar de vraag of de kampioen van de afgelopen zes jaren voluit zal gaan in Hilvarenbeek. Lars Boom heeft zijn belangen namelijk ergens anders liggen dan in het veld. Nou ja, zeker, het gaat om de weg. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik bedoel als het bijvoorbeeld uh, zondag uh, uh, kei is, dan ga ik ook niet te veel risico's nemen om, uh, om, een, om, om toch maar een titel te winnen. Ik zou, zou heel leuk zijn, maar ik bedoel, mijn doel ligt uh, eind februari en uh, begin april zeg maar, en uh, eind, eind maart. Dat zijn voor mij de, dat is voor mij de belangrijkste periode. En wil ik, niet, uh, dat, ik, ik wil niet dat er iets gebeurt maar, dat ik daar niet kan starten. Of dat ik uh, dat, dat moet missen, zeg maar. En, uh, dus ik, ik, ga, ik ga wel uh, mijn huid duur verkopen. En, uh, en dan zien we wel.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 En die escapist. De Buitenlands voetbal, Bye. langs de lijn. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Real Madrid zichzelf te kijk gezet. De ploeg van José Mourinho kwam bij hekkensluiter Ossasouno niet verder dan 0-0. Het gemis van de geschorste topscorer Cristiano Ronaldo leek de Madrilene op te breken. Het was alweer de derde wedstrijd op een rij waarin de Real speler van het veld een Real speler van het veld werd gestuurd. Invaller KK kreeg binnen een kwartier twee keer de gele kaart. De achterstand van Real Barcelona is nu 15 punten. Maar de koploper speelt morgen nog tegen Malaga. Het kan dus 18 punten worden. Internationale heeft met Galatasaray een akkoord bereikt... over een transfer van Wesley Sneijder. De Turkse toplet meldt dat er nog onderhandeld wordt met Sneijder zelf. Sneijder is op een zijspoor beland bij Inter. Omdat hij zijn contract niet op slechtere voorwaarden wilde verlengen. Hij hoopt in deze transferperiode te verhuizen naar een andere club. Zonder uh, Snijder speelt internationale vanavond tegen Pescara. Het is daar uh, met nog een minuutje te spelen. 2-0 voor Inter. En Chelsea heeft zich goed hersteld van de Beker Nederland tegen Swansea City. In de Premier League werd de uitwedstrijd tegen Stoke City met 4-0 gewonnen. Chelsea kreeg uh, wel behoorlijk wat hulp van een Stoke-speler, Jonathan Walters. Hij maakte twee, ik herhaal, twee eigen doelpunten... Twee keer met zijn hoofd. Het waren wel mooie, trouwens. En hij mist in de laatste minuut ook nog eens een strafschop. What about a bad day? Of Chelsea nou gewonnen, uh, geholpen werd of niet? Coach Rafael Benitez was erg blij met de overwinning. Hij moest in de aanloop naar de wedstrijd namelijk improviseren. We had some problems and because Gary Cahill uh, was not here, the wife was having a baby, so everything was fine. The baby is hij he's happy and we are happy because changing things uh, and using different. Uh, players. stil, the team is performing really well. Gary Cahill was er dus niet bij omdat hij vader is geworden. Het team pakte zijn afwezigheid goed op, zo vindt Benitez. Door de overwinning klimt Chelsea over Tottenham Hotspur heen naar de derde plaats. De Spurs kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij degradatiekandidaat Queens Park Rangers. Nummer 6 Everton verspeelde punten tegen Swansea. Ook daar bleef het 0-0. Morgen is het Super Sunday in Engeland. Manchester United speelt thuis tegen Liverpool... en stadgenoot Manchester City gaat op bezoek bij Arsenal. In Frankrijk heeft Olympique Lyon de compositie heroverd. Olympique profiteerde uh, optimaal van het uh, puntenverlies van Paris Saint-Germain... dat gisteren punten verspeelde door een 0-0 tegen het laaggeklasseerde Ajaccio. Olympique Lyon boekte een krappe uitzege op een uh, andere laagvlieger, Troyes... De Olympiek Marseille kan morgen op gelijke hoogte komen met Lyon. Die ploeg speelt dan uit bij Social. 7 de Tears en uh, Drivers Seats. Tien over half elf in Wijk aan Zee is het uh, Tata Steel schaaktoernooi begonnen. Anishkiri uh, begon het toernooi met een uh, nederlaag. Uh, hij verloor met zwart van de Indiër Hari Krishna. Uh, de Rus Kayakin was de enige andere schaker met een overwinning. Hij won van de Chinese Hou Yifan. Uh, Magnus Carlsen, de nummer 1 van de wereld... die uh, kwam niet verder dan remise tegen de Italiaan Caruana. En Loek van Wely deed het prima tegen de titelkandidaat Levon Aronian. Van Wely gaf niets weg en haalde met zwart remise.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 camp in my sleeping Jodie Moon en de man. who uh, I move to, of iets in die uh, richting. Um, goed, uh, kwart voor uh, elf is het. We hebben contact met uh, Rens Blom, uh, Polstok hoogspringer. Goedenavond, Rens. Goedenavond. In uh, Parijs uh, gesprongen. Uh, hoe hoog? Ja, ja, zeg het maar. 5,47. <laughs> is dat niet een beetje heel hoog? Nou, dat komt goed in de buurt in ieder geval. Het kan altijd hoger natuurlijk, hè. Zeg maar, voordat we daarover door gaan praten, jij was toch gestopt? Ja, dat klopt. Ik, ben, ik heb, uh, ik heb uh, meer dan vier jaar uh, niks gedaan. En uh, ben toch maar weer een jaar in de slag gegaan. Nou, ja, dat moet je dus vaker doen. Ja, ik denk het ook. Dat is goed voor het lichaam. Beetje ja. rust. Ja, 5 meter 47, <lacht> dat is de beste Nederlandse indoorprestatie. Uh, ja. Voelde je het aankomen dat het gewoon uh, uh, lekker liep? Nou, het ging in training gewoon fysiek al heel goed. Het springen was nog een beetje... Ja, dat, dat viel nog, uh, was nog wat moeilijk. Je moet je voorstellen, er zijn altijd uh, veel factoren... die je dan goed bij elkaar moet krijgen om een goede sprong eruit te halen. Dus dat uh, had ik iets wat onderschat. Maar wat ik vooral echt uh, verbaasd van stond... is dat ik op 5.62 een poging had die er maar net afging. Mm -hmm. en, en dat had ik zelf niet verwacht... dat ik al zo hoog kon springen. Ja, ja 5,72 uh, is gelijk weer een stuk hoger dan die 5,47. Ja. Um, um, waarom heeft je dat verbaasd? Nou ja, ik, ik, ik ben, het, ben dit jaar eigenlijk begonnen om zeg maar, mijn carrière een beetje fatsoenlijk af te sluiten. In 2008 ben ik gestopt en met een heel wrang en nagevoel en het ging allemaal niet. En ik was er eigenlijk helemaal klaar mee en ik had er geen zin meer in en blablabla. En dat heb ik eigenlijk niet kunnen loslaten. En ik had zoiets van ja, door, nou, door allerlei omstandigheden ja, had ik zoiets van nou ja, waarom neem ik dit jaar niet? Om nog een keer jaren wat leuke wedstrijden te springen en het plezier staat voorop en ik zie wel waar ik uitkom. Nou, als je met die gedachte wedstrijden gaat doen, is eigenlijk zeg maar, de prestatie een beetje ondergeschikt. Mm -hmm. En dat je dan toch nog zeg maar, tot dit soort prestaties zou kunnen komen, dat, dat verbaast mij. Ja, de druk, de druk is eraf, ja. uh, denk ik, uh, denk ik dan als ik dat hoor. Ja, ja absoluut. Ja, er, zit geen, er, er zit een heel ander soort motivatie achter, inderdaad. En, uh, ja, dat ja, is... Uh, dat is denk ik wel waar, ja. Ja, ja. ja, ja. Komt dat gevoel, hè, van die slechte afsluiting... komt dat ook van, van die jaren daarvoor? Want je had natuurlijk goud, uh, WK 2005. Ja. Uh, toen kwam, hij uh, je wat pech, blessures 2006. Uh, 2007 was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Vervolgens 2008 nee. nog een poging van... Oh, we gaan er alles van maken. En toen was het eigenlijk klaar. Toen werd je bondscoach. Uh, ja. En, en toen ging het toch kriebelen, dus uh, begrijp ik. Wat wil, wat wil je ja. nog bewijzen voor ja. jezelf? Oh, nee, nee, dat is het niet. Ik bedoel, uh, ik heb alles gehaald wat ik wilde halen. En ja, wat je net al zei, die drie jaren, die waren gewoon... Uh, ik zal niet schelden, maar het was gewoon niet leuk. Het uh, ging allemaal niet. En um, um, op een of andere manier is dat toch iets um, wat, je uit het wat, het oog, wat je uit het oog verliest. Dus zeg maar het plezier in het sporten. Waarom je als kleinkind eigenlijk die discipline gaat doen... dat verlies je totaal uit het oog. En, en ergens midden in mijn periode als bondscoach kwam ik erachter door gewoon een keer een beetje wat mee te springen en toen was ik nog acht kilo zwaarder dan nu, dus dat ging niet echt fantastisch maar de reacties van ja, oké, okay, wacht eens even daarom heb ik dat ooit te doen, omdat ik het gewoon leuk vind, ja. en sinds ik dat heb gedaan, dat was in oktober van 2011 heb ik het niet meer los kunnen laten, en ik denk van ja, wacht dat kan eigenlijk best nog, en dit is eigenlijk de meest pure motivatie die je kunt hebben, dus dat je er plezier in hebt Ja, ja. dus, ja. dus is, uh, het is meer plezier in het springen, en niet zozeer meer het plezier in het winnen. Dat is een, eigenlijk is winnen een bijkomstigheid geworden... als ik, als ik je zo beluister, of niet? Ja, nee, ik was vandaag derde in een heel goed veld. En ik denk mezelf van mezelf, ja, dat vind ik ook leuk. Ja. En, en vanzelf komt als het nou steeds beter blijft gaan... als het zo doorgaat, dan komt, komt dat allemaal extra er ook bij. Maar het is, het, het is voornamelijk het plezier in de beweging zelf. Maar ook in het reizen en, en het, het gaan naar wedstrijden toe. Ik bedoel, ik zit nu... Iets van zuiden van Parijs in Orléans. Gisteren hier naartoe gereden in een hotel overnacht. En dan zie je, alle, zie je alle atleten weer en alle coaches. En dat is gewoon super leuk. Je zit gewoon weer in het wereldje. En dat, daar geniet ik ook gewoon van. Ja, je wordt nu, uh, wat is het 36, 35? Niet, niet te hard zeggen. Nee, ja. Ja, 36, hè. ja dus, In maart dus, word ik 36. Ja, dus, dat, dus je zei net al dat je eigenlijk bezig bent met, uh, met langzaam afbouwen. Maar hoe langzaam denk je ja. dat te gaan doen? Ja, vooralsnog heb ik me dus voorgenomen dat het voor één jaar is. Ja, goed, omdat ik nu op dit moment uh, niet, niet echt werk daarbij. Of uh, ja, ik werk niet daarbij. <laughs> en, en, en ja, dit is niet iets waar je veel geld mee kan verdienen. Dus ik heb met mijn, uh, met mijn partner afgesproken van nou goed, we doen dat. E, Vooral als het eerst voor een jaar zijn probeer je daarnaast 20 te werken. En, en uh, ik heb niet de illusie dat ik nou enorme sponsoren zou kunnen binnenhalen of dat soort dingen. Dus ja dat was eigenlijk de reden voor een jaar maar als, als ik jou nou een telefoon zou hebben in, in oktober van dit jaar en ik heb gewoon heel goed gesprongen en ik voel me nog steeds goed ja, dan weet ik zeker dat ik er weer een jaar aan vastplak maar ja, ik zie het wel eigenlijk als ik eerlijk ben heb je moeite met stoppen? nee, ja, ja, als ik het nu, nu zou moeten doen zou ik het moeilijk vinden omdat dat dan lekker gaat maar um, ik, ik, denk, ik denk als ik het zo kan afsluiten ik had moeite met stoppen omdat het gewoon niet ging meer. Dat, daar had ik moeite mee maar ben je wel een persoon die, uh, stel nou dat je uh, in de loop van dit seizoen een uh, unieke prestatie neerzet en je gaat weer richting de, de 75 of zoiets dergelijks. Dat je, dat je dan tegen jezelf kan zeggen: Mooi, 75, had ik niet verwacht, nu hou ik hem weer op. Ja, dat kan me heel goed voorstellen, ja. Ik ben wel uh, een behoudend persoon, dus ik, ik, ik ben niet iemand die uh, heel snel allerlei dingen heel anders gaat doen. Uh, dat zit gewoon een beetje met aardig zijn en Maar ik, uh, ik weet wel van, uh, goh, dat ga ik geen tien jaar meer doen, dus dat is niet gezond. Mm. En uh, dat, dat gaat ook niet meer. en uh, Ja, ergens moet zo'n punt... Ik denk dat zo'n punt vanzelf komt. Dus zo, zo denk ik zo'n beetje af en toe vanavond. Op ja. een gegeven moment heb je zoiets van, dan kijk je terug naar die mat en denk je... ja dit is nou snelst mooi geweest. Dit, zo is het, zo moet, had het moeten zijn. En dat had ik in 2008 niet. Nee. En jij kon die stokken wel in de hoek smijten en ze kapot breken. Ik was er helemaal klaar mee. Ja, ja. je wilt gewoon ja. met een goed gevoel terugkijken op een, op een mooie carrière. die natuurlijk al mooi is geweest. Maar ja, absoluut. Je wilt ja. gewoon gevoelsmatig goed afsluiten. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Gevoelsmatig. Ja, ja. ja, dat is het. En als je dan 75 haalt, dan ga je niet uh, na zitten denken: van ja, ik ga niet stoppen, want misschien kan ik ook wel 572 springen. Hè? Uh, ik zou het niet weten. Ja, maar dat, ja zie je al, de ga je, je, al, dat dat ga je, ga je al. Je wilt altijd neer, hè? Ja, ja. Nou ja, goed, ik snap het ook wel. Wat, wat, is, nu, uh, wat is nu het plan? Hoe, uh, wat ga je nu verder doen? Nou, ik vertrek ik morgen vanuit Parijs uh, met een vliegtuig naar Amerika toe. En dan ga ik in Reno springen. Dat is week vrijdag. Uh, dat is de grootste wedstrijd ter wereld qua aantal deelnemers. Er zijn echt duizenden springers op negen matten tegelijk. Zo. En dat is een van die dingen die ik nooit in mijn leven heb kunnen doen. Omdat het gewoon uh, niet slim was in het seizoen te doen met jetlag en dat soort dingen allemaal. Waarvan ik nu heb gezegd van ja, dat wil ik nog een keer van mijn, uh, van mijn lijstje hebben. Ik weet niet of die film kent, de Bucket List. Ken je dat? Nee. Ken je die nee, film? Nee. Ja, dat is van Morgan Freeman. Hij heeft dus een lijstje van hij gaat dood. Hij is, hij is, hij is zwaar ziek. En heel allerlei dingen nog gedaan hebben voordat hij dan uh, ja, oh ja. overlijdt. En ik heb zoiets van, ik heb een wedstrijdlijstje in mijn bucketlist die ik nog wil doen. En bovenaan staat eigenlijk die wedstrijd van volgende week in, in Reno in ja. Nevada. Ja, dan wil ik weten wat eronder staat ook. Ho ho hoe groot is dat lijstje Hoeveel staan erop? Ja, is, ja dat, voor mij zegt het heel veel. Ik denk voor een leek helemaal niet. Er zijn gewoon een aantal wedstrijden, eh, vooral in Europa, maar ook in, uh, in Zuid-Amerika, die ik nog nooit heb gedaan, waar ik zoiets heb van ja, dat zou ik eigenlijk nog wel eens een keer mee willen doen, maar het is er nooit van gekomen. En uh, een aantal wedstrijden, zoals 8 februari springen in Düsseldorf, waar ik maar één keer heb kunnen springen, maar ik dacht van hey, wat een superleuke wedstrijd, die was helemaal uitverkocht met mensen. Alleen ja, toen was ik niet echt fit en voelde ik niet lekker. en ik, nou, daar wil ik nou nog een keer gaan en dan even dat, die atmosfeer weer opschrijven. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, mooi. God, negen ja. matten, negen matten tegelijk? Negen matten tegelijk. En ze hebben het zelfs een keer met elf matten tegelijk gedaan. Het is in zo'n, zo uh, ja, weet je wel, zo'n Las Vegas hotel achter iets met zo'n enorme conventiezaal. En dan leggen ze het gewoon helemaal vol met matten en dan gaan ze gewoon allemaal, iedereen gaat gewoon springen. Ja, ja. En er komen ook uh, best wel veel mensen in Europa naartoe. Ja. Dus, uh, nou, ja, wij vertrekken morgen. Ja, <laughs> mooi. Nou, we, kunnen hier, de, de, we kunnen eigenlijk wel uh, afsluiten door te zeggen... dat uh, looking out for number one zit er bij jou niet meer bij, uh, denk ik, Rens. Is dat een goede conclusie? Ja, ik denk het wel. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ja, goed. klopt anders, ja. Nou zeg, hoor nou toch op de achtergrond, zeg. Dat is ook toevallig. Backman Turner en Back, Overdrive. Ja, hoor dan de muziek. Backman Turner en Overdrive, ken je hem? Speciaal voor jou. Uh, maak, er okay, ma maak er een mooie wedstrijd van hè, in de Verenigde Staten. Ja, dat zal ik zeker doen. Op tot dan de 75, dagrensblom. Ja. Dag. Every day is an endless train. You got to ride it to the end of the light. Be a troubleshooter, blow the bad luck away. And you will make it to your station on time. And you'll find out every trick in the book. And that is only one way to get things done. You'll find out. Looking out for number one. I mean you keep looking out for number one. backman-turner en overdrive. Speciaal dus voor uh, Rens Blom, die weer terug is in het circuit. En we gunnen hem van harte, want hij geniet er in, met volle teugen van zo te horen. Goed, bijna afgelopen deze lange editie van NOS Langs de Lijn uh, nog twee berichten. De twee Nederlandse Bob sled teams waren na één maand al klaar... bij de Wereldbekerwedstrijd in Duitse Königsee. Ivo de Bruin en Igor Brink werden 21ste. Edwin van Kalken en Sieben Brandsma kwamen niet verder dan de 23ste plaats. En sponsor Argorst wil het contract met de wielerploeg Argos Shimano openbreken en verlengen. Het huidige contract loopt nog door tot en met 2014. En de intentie is om dat met 5 à 6 jaar te verlengen. Dat is goed nieuws. Zometeen, met het ogenmorgen met Max van Wezel. En morgen vanaf 2 uur veel schaatsen met Tom van der Dek hier bij NOS langs de lijn op Radio 1. tussen 2 en 6. Goedenavond.